Het is vier uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De PvdA moet op economisch gebied een meer sociale koers varen die richting de SP gaat. Dat schrijft partijvoorzitter Hans Spekman in een stuk dat vandaag op een partijmanifestatie is gepresenteerd. De voorzitter vindt bijvoorbeeld dat werkgevers weer de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid moeten betalen. De nieuwe koers lijkt een stap weg van de regeringspartner VVD. Maar volgens Spekman moet het stuk geen gevolg hebben voor de samenwerking met de liberalen omdat de PvdA getekend heeft voor het regeerakkoord. De brand die woedde bij een staalbedrijf in Hoge Heide is uit. De brandweer heeft ook de giftige rook die vrij kwam onder controle. Vanmorgen om tien uur brak de brand uit... bij het staalbedrijf op industrietrein De Kooi. De brand was snel onder controle... maar een aantal kokers met zink erin smeulden nog na. Daar kwam zeer giftige rook vanaf. De brandweer van Hoge Heide heeft zand op het smeulende zink gegooid... om de rook te stoppen. Mensen in de buurt mogen hun huis weer uit en hun ramen weer openen.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 Bij de WK Allround in Hamar is Irene Wüst tweede geworden op de 500 meter. Ze gaf 75 honderdste toe op de Canadese Christine Nesbit. Lotte van Beek werd derde. Bij de Mannen eindigde Sven Kramer op de 500 meter als negende. De zege ging naar de Pool Brodka. Havard Bukko uit Noorwegen eindigt als tweede. Voor de led Harald Silovs. Het weer bewolkt een nevel met af en toe wat zon. Maximaal 8 graden. Morgen geleidelijk meer zon en iets kouder. Maximaal 6 graden.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 Tot de dweil is het wust tegen Nesbit verdeeld over twee ritten. Sebastian en Nesbit Wat nu in de baan. Christine Nesbit tegen Olga Kraaf. Goede lange afstand rijden. Rijdsturm maar meer op de vijf dan op de drie kilometer. Nesbit leidt en De 600 meter, heeft ze afgelegd na een opening van 2026. Volgt een eerste volle ronde van 32,4 seconden. En als je dan goed kunt hoofdrekenen, weet, weet je dat ze 52,75 heet als doorkomsttijd na die 600 meter. 32,4 als eerste volle ronde, Erben, dan zeg jij? Dat is een hele voorzichtige opening, als je echt mee wilt doen voor het kampioenschap. Want uh, even een kleine vergelijking. Bijvoorbeeld de de, de EK-race van uh, Irene Wüst begon met een rondje 30-0. Ja, dan is dit wel veel langzamer. Langzaam, maar ze reed een fantastische 3 kilometer in, uh, bij, bij, bij de World Cup. En toen reed ze een eerste ronde van 31-7. Maar nu gaat ze al in de tweede ronde 33-1. Ja, dan moet ze nu wel uh, gewoon deze ronde echt vasthouden tot aan het eind. Wil je nog op een. Mooie tijd uitkomen. Ja, dan uh, verliezen in die eerste twee ronden. In die eerste twee volle ronden. Plus uh, dus dat halve rondje daarvoor erbij. Die twee eerste, tweeënhalve ronden al meteen heel veel. Zeg maar op de schema's uh, bekeken. Wie de rit hierna tegen Linda de Vries? Daarna gaan we dus dweilen. Maar eens kijken wat Nesbit nu doet. Na 32-4 en 33-1 volgt nu een rondje van 33-2. Dat is dan maar één tiende verval. Tussen de 1000 en de 1400 meter. Voor Nesbit natuurlijk middellange afstandspecialisten. Uitstekend altijd op de 1500 meter. Olga Graaf rijdt een meter of 20 zo'n beetje achter Christine Nesbitt aan. Op de kruising die de rechterarm weer van de rug afhaalt. En dan de binnenbocht doorschaatst op weg naar de 1400 meter. Dat is de volgende, of ik moet zeggen de 1800 meter. Dat is de volgende passage. En heeft ze daar nog maar drie rondjes te gaan. 33-2 was de vorige uh, rondetijd. En nu, Erben, komt er een ronde aan van 33-5. Nu rijdt ze wel vlak ja, en stabiel. dan heeft ze de rondzijde 3-1, 33-2. 2 en 33, dan houdt ze ze redelijk constant. En is ze in het begin een klein beetje voorzichtiger erin gegaan. En dan geeft ze nu ook wel op de rechte op de kruising. Handje erbij. Ze probeert het ritme een klein beetje omhoog te krijgen. Maar het gaat niet vanzelf hoor. Het gaat echt niet vanzelf. En uh, ze moet die laatste paar ronden moet ze deze rondetijden ook echt vlak houden. Want ze mag niks meer verliezen. Christine Nesbit die dus in Coloma 4 0 -4 53 reed in de B-groep. Dat was een hele goede. Graaf komt trouwens uh, dichter en dichter bij. Christine Nesbit die nog twee ronden te rijden heeft. En uh, nu 34-2 rijdt in deze ronde. En inderdaad een seconde in de afgelopen ronde verliest op Graaf. Wat gaat Graaf doen? Versnelt ze door en kruist ze voor. Nesbit oh, langs. Ja, nu moet Nesbit even de karretje aanhaken bij Graaf. En dat probeert ze wel op de kruising. Gaat ja, ze mee met de Russinhermen. Dat probeert ze wel, maar ze haakt niet echt aan hoor, want ze zat vlak voor, met het, toen ze de kruising opnamen, maar met de bocht ingaan heeft Olga Graaf al een medetje op 3-4 voorsprong. En lopen ze die volledige buitenbocht mee. En ik denk, ja, ze ligt er zelfs al voor. Nee, Christine Neshwood, ze gaat zakt hier. Volledig door het ijs heen. 2600 meter is erop zitten. 34138 voor Graaf. 34179 voor Christine Nesbit. Dit worden geen toptijden. Dus het is ook 7 seconden langs. moet op de kruising. Ja, hier vergooit ze helemaal de race ermee. Voor zover dat ze dat nog niet gedaan had. Want dit is echt dom. Hier ze dit had ze eerder moeten zien aankomen. En nu moest ze op de kruising inhouden. Graaf voor laten gaan. En zo gaat Christine Nesbit op deze 3 kilometer heel veel tijd verliezen. Op bijvoorbeeld Irene die dadelijk gaat rijden. Dat kan toch niet anders. Olga Graaf gaat de rit winnen. Maar de 4, 8, 64 van Njatoen blijft ver buiten bereik. Nee, Graaf rijdt namelijk 4, 14, 97. En hier komt Nesbit. Winnares van de 500 meter. Maar 12 de al... 12de al. Op de 3 kilometer in 4, 18, 13. En dat betekent dat ook bijvoorbeeld ...Idan Jaat gewoon Christine Nesbit voorbij is gegaan in het algemeen klassement. Door deze slechte 3 kilometer van uh, Christine Nesbit. Hier hoeft iedereen Wust die inmiddels op de baan staat. Voor haar rit tegen uh, Linda de Vries. Absoluut niet bang voor te zijn. Erwin. Nee, ze is helemaal klaar. Het is afgelopen. Christine Nesbit uh, gaat morgen nog een leuke vijf, 1500 meter rijden. En dan uh, denk ik dat ze. Uh, ik weet niet of ze de laatste afstand nog wel gaat, wel gaat rijden. Want 4-18 is natuurlijk wel. Het is gewoon niet goed. Het is 14 seconden langzamer dan dat ze reed op het, uh, op het EK. Ja, terwijl het ijs, uh, uh, het ijs behoorlijk wit aan het uitslaan is. Uh, in deze laatste rit, dus voor dit wel. Want we zitten uh, aan het uh, begin van de tiende rit tussen uh, Linda de Vries en uh, Irene Wust. Dat ijs, dus, wat Jochem er straks vroeg. Let er even op. Als De Vries en Wust gaan rijden. Nou, Jochem, het ijs is behoorlijk wit uitgeslagen. Zeker op het rechte eind waar wij pal op zitten. En dat is het rechte eind naar de finish toe. Terwijl Irene Wust en Linda De Vries hun schaatsen neerzetten aan de overzijde. Nou, Wust moet dus 4,5 seconden goed maken uh, op Nesbit. Maar eigenlijk moeten we kijken nu naar Idan Jatun. Want die is uh, Irene, uh, Nesbit voorbij gegaan in het algemeen klassement. Maar dat uh, moet Irene Wust toch gaan redden. Om die 4 seconden ook op Idan Jatun. Uh, Of nee, die mag ze zelfs verliezen. Natuurlijk, daar staat ze gewoon ruim voor. Dus. Niets aan de hand. Voor Wüst lijkt het op deze 3 kilometer. Aan het begin van deze 3 kilometer. Waar Linda de Vries een open heeft goed te maken. Want die slechts, werd slechts 12e op de 500 meter. En het is Linda de Vries, Erben, die ja, de turbo erop zet. Die neemt brutaal de leiding in een opening van 19.8 en 19.9 van Irene Wüst. Dan gaat Irene Wüst hier wel iets behoudender weg dan dat ze wegging op het EK. Want toen opende ze met 19,5 Dat was ook wel heel erg hard. En toen knalden ze de eerste ronde erin met een rondje 30-0. En toen dachten we nog, dit gaat veel te hard. Toen kon ze het heel goed toch nog constant houden. Nu gaat ze de eerste 200 meter iets rustiger. We ben benieuwd naar deze onderlopen. eerste ronde. Ja, ze heeft nu wel die voorsprong op, uh, op Linda de Vries. Een mooie ronde, 31-1. En ik denk dat ze nu meteen al haar ritme gevonden heeft. Dit is de race waar ze uh, na die goede 500 meter natuurlijk al... laten we dat niet vergeten, want 39-35 was uh, best oké okay, hoor voor Irene Wust. De definitieve basis zeg maar, moet gaan leggen voor een uh, vierde wereldtitel. Allround Irene Wust uit Goorlen van origine. Al jarenlang we natuurlijk woonachtig in Schaatsmecca. In Heerenveen komt het uh, recht eind weer opgereden. Linda de Vries via de binnenbocht toch weer aardig in de buurt gekomen ja. bij Irene Wust. Het verschil is zienerogen kleiner dan de ronde geleden. Vijf ronden nog te gaan. Kilometer afgelegd. Irene Wust 1.2295. Rondetijd 31.8. 1.8 sneller dan ja, toen was. En loopt prima mee met uh, Linda de Vries op de kruising. En zit er al dichtbij. Het ja, lijkt wel ploegentactiek. Want Linda de Vries reed een mooie ronde van 31.7. Waardoor Irene wust op die kruising. Mooi van haar kon profiteren. En ze heeft nu ook wel de gaskraan opengezet, Want op de kruising reed ze heel snel naar Linda de Vries, door, Vries heen. En door die binnenbocht slaat ze nu een behoorlijk gat met Linda de Vries. En ben ik erg benieuwd naar deze ronde. Dit is namelijk een belangrijke ronde. Ja, kijk eens. 31-3. Ze versnelt nu. Dit zijn de tussenronden. Dit zijn de rondes waarbij je die rondetijden laag moet houden. Want dan rijden een super 3 kilometer. 1, 54, 35 was de doorkomstijd. En uh, Irene Wüst is bezig inderdaad aan een hele goede 3 kilometer. En wat een verschil door die versnelling net. Inderdaad ten opzichte nu van Linda de Vries. Want op de kruising was het uh, zo'n beetje. Toch wel zo'n 20 meter in het voordeel van Wüst. De Vries kan het verschil wel verkleinen via de binnenbocht. Maar Wüst heeft uh, nog altijd de tempo prima erin uh, erop zitten. 1800 meter heeft ze inmiddels afgelegd. En nu volgt een 31.9 naar die 31.3 van de net. Dat is dan wel weer 16e verval. Maar dat is binnen de perken, schatten we in. Erden. Ja, dit is een hele mooie 3 kilometer, hoor. Als je de vier rondjes allemaal 31 rijdt en dan heb je nog energie over, hè, dan kun je die laatste twee rondjes kun je misschien een beetje stuk gaan, maar dan ben je er al bijna. Dan gaat het nooit meer zo. heel erg hard omhoog lopen, dat je de tijd, echt, dat je geen goede eindtijd meer rijdt. En ze heeft nog energie, hoor, want ze komt hier binnenbocht uit en dan versnelt ze hem nog mooi door. Ze heeft armpjes op de rug. Ze heeft een enorme controle over haar slag. Ik ben benieuwd naar deze ronde. Ja, 32-2. Ja, drie tiende erbij op. Ja, het is gewoon weer een keurige ronde en uh, ze rijdt fantastisch. Vorige week won ze in Insel voor het in na carrière een wereldbekerwedstrijd op de drie kilometer. Dat klinkt toch gek voor iemand die Olympisch kampioen is geweest op deze afstand. Toen reed ze 4-0-2-23 bij het EK 4-0-1-25. Dat waren de drie kilometers... Waar Wust eventjes aan de concurrentie liet zien dat ze dat nog altijd hartstikke goed kan. En dat laat ze hier vandaag in Hamar weer gewoon zien op de eerste dag van het WK Allround. Gaat beginnen aan de laatste ronde. En rijdt nu 331 67 1 33 Dat is wel bijna een seconde. Ja, hè, dat ze nu, gaat, nu loopt het wel omhoog. Maar dat mag ook wel. Want ze heeft vier vlakke rondes gereden. Ze komt een 3, 31, 6 door met de ronde 31-3-1. En nu moet ze verpijten. Nu moet ze ook bijten. Nu zie je ook wel dat het moeilijker gaat met haar. Uh, ze heeft de rit heeft in ieder geval echt wel gewonnen, want uh, Linda de Vries ligt een medietje of uh, 40, 50 eigenlijk wel achter. Door die laatste bocht komt ze nu heen. En nu is het wel vecht hoor, nu wordt het knokker. Het wordt uh, geen 4-0-1 zoals bij het EK. Het wordt ook geen uh, 4-0-2. Zoals vorige week in Insel. Maar goed genoeg om uh, dik de leiding te hebben naar de eerste dag voorlopig. 4-0-5, 41. De eindtijd van Irene Buust en Linda de Vries rijdt 4 minuten, 10 seconden en 20 honderdste. We zeiden voorafgaand, Erben, Linda de Vries moet op deze afstand wat goed maken. 4 20 is ze toch ruim 5 seconden langzamer, bijna 5 seconden langzamer dan op het Europees kampioenschap. Tevens haar persoonlijk record. Heeft ze dan wel genoeg goed gemaakt, Linda de Vries? Nou, dat denk ik niet, nee. Um, ik vind wel even dat... Ik wil toch even Irene Wies. Want Irene Wies heeft echt een hele goede drie kilometer reden hoor. Ze begon met een rondje 31-1. Een beetje behouden. houden reed Vier mooie, strakke rondes. Daarna liep het een klein beetje omhoog. En maakte ons een klein beetje zorgen voor die laatste ronde. Hè? Want het ging van 32 naar 33. En dan gaat ze misschien wel naar 34. Dat had ook gekund. Maar zelfs die laatste ronde. 16e verval, maar in de laatste ronde. 33-7. Dan heb je gewoon echt een... Top, 1500, top 3 kilometer gereden. Er staan twee eentjes achter de naam van Irene Wust. Leider op de 3 kilometer. 405-41. We gaan dadelijk in de laatste twee ritten na de dwel. Uh, gaan we zien of dat genoeg is om ook de 3 kilometer ben te winnen. Ze leidt het algemeen klassement na de eerste dag van de dames die al gereden hebben. En de kans is toch wel behoorlijk groot dat ze dat uh, ook gaat doen. Ja? Als strakjes Perstijn, Valkenburg, Hozumi en Shikova hebben gereden in de laatste twee ritten. Maar ik hoor jou op de achtergrond ja, zeggen. Ja, ze heeft een goede rit gereden. Maar wel, het ijs is wel wit. Dus ik ja. moet je toch wel gelijk geven. Ze dus zijn geen goede omstandigheden. Ze heeft een goede rit gereden. Maar het kan maar zo zijn dat na de duel, als het een prachtige baan rijdt... en Diana Valkenburg is een topvorm... Dan kan ze zomaar eens een keertje echt wat harder rijden. Dan kan ze wel. Ja, zij kan ook gewoon 4-0-3 rijden. Of 4-0-2 misschien rijden. Dus ja, dat is nog niet gedaan. Diana Valkenburg moet 2 seconden en 52 honderdste van een seconde goedmaken. Op iedereen wust. Wil ze wust voorbij gaan in het algemeen klassement? Heeft een persoonlijk record staan van 4-0-2-44. Maar dat is wel een Calgary tijd Red in kolomna 4-0-4-21 afwijn. Diana Valkenburg mag het uh, strakjes gaan proberen. En moet het straks gaan laten zien. Na dit wel, dus tegen Perstijn. En dan ook nog Rosumi en Sikova in de laatste rit van de 3 kilometer wel leidt in 4-0-5-41. Ja, Jochem, ja. m, we hoorden net uh, Yvonne zeggen dat er wat trucjes te bedenken zijn om die start na die dweil wat te Natuurlijk. vertragen. Wat, wat voor trucjes haal ja, je dan in? Ja, je moet al die deuren met je tegen. Dus even om het ijs wat harder nog te maken. Ja, dan, dan moet je even tegen je tegenstander zeggen, joh, we rekken even wat tijd. Dus dan moet je op het moment dat ze fluiten, moet je nog met z'n allebei, allebei doorrijden. Want ze zullen nooit één. Iemand zo'n 1, 2, 3, disqualificeren af vanwege zijn ongesportieve gedrag, laat ik het zo zeggen. Dan ga je nog eens een keer twijfelen. Dan doe je bij wijze van spreken je bandje wat later om. Dan, uh, dan roep je op een gegeven moment... Als je, dan kan je de starten, dan kan je nog eens een keer een gebaar maken. En dan schrijft er dat je herrie hebt. Of je, of je maakt een valse start. Dan rij je weer lang door. Je kan alles wel. Kan zo anderhalf, twee, drie minuten kan je wel rekken. Uh, en je moet je voorstellen... stel dat je bij elke minuut rekken ongeveer vijfhonderdste per ronde wint. Hè? Dat is even heel extreem. Dan, is het dus 500ste per ronde, maar dat gaat dus over 700 mee. Dus drie, drie tot vier tiende op een eindtijd. Nou, dat ja. is voor single distance cruciaal. Uh, hier in een all-round misschien wat minder, maar het, het kan wel. Ja. Ja, dat is dus een spel in het spel, want die starter die weet dat natuurlijk ook. Ja, die is toch goed, niet dat, gek? Die, nee, die... natuurlijk niet. En nog even begin heel hard op zijn fluitje te blazen. <laughs> en dan rij je nog een rondje. En, ja. ja. Je kijken hoe ver je kan gaan. Het is starts... handig om je, om je tegenstander erbij te betrekken. Dat je niet, dat als je tegenstander al klaar staat, dan kunnen ze op een gegeven moment zeggen: ja, je moet nu echt naar de start toe, en dan, anders ben je gewoon te laat. Nou, waarom starten ze dan niet gewoon drie minuten nadat ze gedeld hebben? Ja, dat zou ook kunnen. Dan wil... is het toch opgelost? Dan is het opgelost, ja. Nee, je wilt natuurlijk als, als schaats wil je het ijs toch zeker. Hier kan het echt schelen door hem wat langer uit te laten harden. Dat, dat kan gewoon de snelheid ten goede komen. Even naar uh, de drie kilometer van, uh, van Wust. Ze begon wat behoedzaam, had ik de indruk, maar dat weet jij beter dan ik. En daarna... Zij hebben, was het relatief vlak. En vervolgens zakt het iets terug. Is dat een logische opbouw van de drie kilometer zoals we die kennen van Wüst? Nou, Irene wil er altijd gewoon echt vol in vliegen. Ik vind het altijd heerlijk om te kijken. Om te kijken van wanneer gaat ze dan breken. Uh, meestal breekt ze pas op 2200 meter. Dat zie je nu ook wel weer een beetje gebeuren. Maar nu laat ze aan het begin ietsje liggen. Maar ik denk dat dat ook niet, niet heel onverstandig is. Het zal misschien een beetje afhankelijk zijn van hoe ze zich voelt. Uh, misschien ook een beetje naar het ijs te hebben gekeken. Want het wordt wat zwaar. Inmiddels is zij op zo'n niveau als sportvrouw gekomen. Dat ze natuurlijk met tiendes kunnen gaan spelen. En wat je bij iedereen niet vaak uh, ziet gebeuren is dat ze halverwege in dit geval is het op 1400 meter van de 1400 meter dat ze een versnelling erin gooiden. Dat deed ze heel mooi op de kruising. Uh, trok ze heel mooi naar linde de Vries toe. Dus het is wel ze heeft er wel over nagedacht om in ieder geval minder hard weg te gaan. Om even wat energie te sparen. Wellicht om dat witte ijs te kunnen weerstaan, zeg maar. En nu zie je ook wel dat ze. Ze heeft wel weer dat verval tussen de 2200 en 1600 meter van negentiende van de seconde. Maar het verschil tussen de laatste en de ene laatste ronde is minimaal 16. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met wat ze vorige week deed in Insel, waar ze ruim wel 2 seconden sneller was. had ze verval van schrik niet 1,4 seconden in die laatste hmm. ronde. Dus, dus heeft ze de winst echt aan in het begin van de, van de race? Uh, toen heeft ze de winst echt aan het begin gepakt. En dan is ze nu wat behoudener geweest. Daardoor verliest ze wat eindtijden. Maar. Uh, Ten opzichte van de kwaliteit van het ijs is het waarschijnlijk wel een beetje defensief gereden. Maar het gaat ook over vier afstanden. Ja, zo nog even over Nesbit, e Even nog Linda de Vries natuurlijk. Uh, vijf, vijf seconden achter een EK-tijd, hoorde ik uh, net Sebastian zeggen. Moeten we daar enige vorm van waarde aan hechten? Nou, Linda is niet zo goed als ze eerder in het seizoen was, denk ik. En Dat kan je gewoon... Het uh, viel mij ook op op die 500 meter waar ze... In, uh, ja, gewoon wel, wel relatief vlot weg was. Maar gewoon geen power heeft om door te trekken. Dus ik denk dat daar fysiologisch wat is. Dat je zegt, van het is niet helemaal super de puber meer. En ja, goed, 4-10. Ik denk dat ze harder moet kunnen rijden. Dat heeft ze vorige dat week wel. zelfs. In, ja, als je dat vorige week in, in Insel laat doen, Toen wel reed ze 4-0-7. Nou, als je dat vergelijkt met Irene, dan is inderdaad ook weer drie seconden langzaam. Ten opzichte van vorige week, net als Irene. Maar ik denk dat Irene een defensievere race heeft gereden. Dus is... Um, in dit geval vind ik Linda niet, uh, die rijdt niet zo heel goed wat dat betreft. Gisteren zag ik Nesbit op televisie uh, tegen Bert Maaldering zeggen dat ze wellicht een kans maakte uh, op een podium, misschien zelfs ook wel uh, een beetje. En 1500 meter, ja dat klopt. De, er werd ook over het klassement werd er over gesuggereerd van wie weet, zit er, zit er wel wat in. We hadden het er net ook over. Nou, we zijn benieuwd naar Nesbit en dan gebeurt er dit. 4, 18, 13. Ja, het is, het is natuurlijk. Daar ben je wel meteen klaar mee voor het podium. Daar laat je zoveel liggen. En... Maar hoe is het mogelijk? Ja, ik, kijk, uh, Irene Mus maakt het in een interview met Bert Maandenk al, al duidelijk van ik heb haar weinig drie kilometer zien rijden. En ze heeft vorige week volgens mij is niet eens gestart op de 1500... en niet op de uh, drie kilometer. Dat zegt wel iets. En je moet het, oh, het is uiteindelijk, je moet fit zijn, je moet fris zijn, maar het is ook een stukje mee uh, hoe, hoe je daadwerkelijk uh, zo'n race moet rijden. Maar ik vind het gewoon onder de maat als je ook kijkt. Ze gaat helemaal op een hoop. Dat is, ja, dan zeg je, dat gewoon daar is niet goed op voorbereid. Nee. Ermen Weddermars in Hamar. Ja voorbereiding niet goed of, of was er nog meer aan de hand volgens jou? Nou, ik moet, als je naar Christine Nesbitt dit jaar kijkt en je vergelijkt haar met vorig jaar. Vorig jaar kon ze alles. en als het uh, dan ja, nu, Ze is gewoon een tikkeltje minder dan vorig jaar. Ze is minder overtuigend, ook op de 1000 en de 1500 meter. En dan gaat het tien keer zo hard op een 3 km Wat eigenlijk gewoon haar afstand niet is. Als ze echt die supervorm heeft, dan kan ze daar nog een keer doorheen knallen. Maar dan kan ze op dit moment gewoon niet. Ze is gewoon niet zo overtuigend als dat ze vorig jaar was. Nee. En de verklaring is daar niet 1-2-3 voor te geven? Nou ja, ze heeft natuurlijk 6 Olympische kampioenen. Ze is al jarenlang staat ze aan de top. En ja, ze, is al volgend jaar, ze heeft ook dit weer nodig om volgend jaar weer, weer een extra stapje er bovenop te doen. Uh, ja, dat kan gebeuren. Je kunt niet altijd zo goed zijn. En zo ver boven de rest uitstijgen. Dat, dat zie je ook bij Irene wel. Hè. Als Irene heel goed is, dan denk je van nu gaat ze alles winnen. En dan in één keer komt er weer een, een soort van terugslagje. En dan moet ze daar weer, dat heeft ze ook weer nodig om daarna weer een stap, een stap te kunnen maken. En dat is heel moeilijk om het in een seizoen te doen. Uh, want ja, Nesme begon toch echt wat beduidend slechter aan dit seizoen dan, dan dat ze vorig jaar aan het seizoen begon. En dan hoop je wel dat het gedurende seizoen weer, weer beter kort. Dan dus ga je nog even trainen een paar weken. Maar ja, dat, is dan, dat, dat lukt soms maar meestal niet. Het mooie is wat je bij je remus ziet, is, is dat ze door een seizoen heen echt pieken en dalen heeft. En als je ja. wat Erbe nu zegt, is dus terecht. Christine gaat minder goed het seizoen, Christine Nesbit, En dat zie je, het hele, hele seizoen is gewoon op een minder hoog niveau. En ook niet echt met enorme pieken. En dan zit ik me af te vragen, waar zit hem dan in? Dat heeft absoluut met een combinatie van trainingsintensiteit en rust te maken. Dat heeft misschien te maken dat ze weer een jaartje ouder is geworden. Waardoor ze wat langer hersteld moet hebben. Dat zijn de kleine schroefjes waar je aan moet draaien. Maar dan zal ze zich wel over afvragen: waarom ben ik over de hele linie minder goed? Waar zit hem dat in? Dat ja. Ja. is bij dus heel een hele de... interessante puzzel hoor. En heel moeilijk. Wat jij zegt over de piek en de dame. Van Wust kan ik me voorstellen dat de dalen, niet voor, hè? het zijn geen diepe dalen, maar de dalen nee. van rust. inderdaad wat je ook zegt, bewuste keuzes zijn van rust om even uh, je rust te pakken en dat het niet zozeer is dus dat ze zich zorgen moet maken. Op zo moment. Nee, soms bewust, soms ook gewoon niet goed gepland of, of, of net, net, net even weer iets te veel gedaan. Maar je ziet daar wel echt, ze spelen daar echt mee. En dat zie je bij Christine nu niet echt, dat je een variatie in de kwaliteit van een rijder door het seizoen heen zit. Het is ja. gewoon het hele ja. seizoen wat minder. En zoveel minder dat ze drie kilometer nu gewoon. ...ver onder haar eigenlijk kunnen we vanuit het verleden laten zien. Ja. We gaan even naar het, uh, het middenterrein waar Steven Dalemoud met de zender voor ons rondloopt. En ik heb begrepen dat je bij Linda de Vries staat, Steven. Ja, Linda, net van het uh, ijs gestapt, de spullen, dus gaat ze in de hand. Hoe stap je hier van het ijs naar deze drie kilometer? Nou, niet helemaal tevreden, maar ook niet helemaal ontevreden na een hele slechte 500 meter. Moest ik mezelf wel weer eventjes erbovenop praten en... Nou, op zich was je niet... Nu heb ik gewoon echt wel lekkerder geschaatst en ook beter geschaatst, technisch, maar... Beter dan de 500? Oh ja, absoluut. Alleen, het, zeg maar, je moet hem op een gegeven moment gewoon in de 32's houden. En dat lukte vorige week niet en dan hoop je dat je het, zeg maar, deze week wel kunt. Maar het, het is gewoon zo wisselvallig, al, al twee weken, zeg maar, ook met trainen. Eén dag gaat het supergoed en de andere dag gaat het echt dat je denkt van, nou... Gaat, ligt het aan mij? Waar ligt het aan? En, nou, waarschijnlijk ligt het gewoon aan jezelf. Dus het is gewoon nog een beetje zoeken. Het is niet dat ik zo, nou, aan het begin van het seizoen ging het steeds beter. En toen na nou, het EK zijn we er even vanaf geweest. En, um, ja, en daarna heb ik echt moeite om zeg maar het ritme weer op te pakken. En, uh, dat is niet erg, maar minder leuk. Ja, om het verschil aan te geven, je rijdt hier 4-10, op het EK en je 4-5. Ja, zat je er dichterbij? je kun je dan gewoon nu zeggen dat je fysiek minder goed bent dan toen? Nou, ik denk dat het niet echt een fysiek verhaal is, want ik denk dat ik fysiek echt wel in orde ben. Alleen misschien is het wel, moet ik eerlijk zeggen, is het echt op het randje. Ik merk dat ik hier en daar wat ontsteking heb in mijn mond bijvoorbeeld en aan mijn oor een beetje dat het allemaal begint te ontsteken. Dus misschien zit ik echt wel op een randje. Maar eigenlijk voel ik me verder fysiek heel fit. Dus ik denk niet dat ik minder sterk of conditioneel minder ben geworden. Dat absoluut niet. Het is meer even weer het ijsritme. En dat, dat blijft een beetje uit. Want jij, jullie zijn het ijs af geweest, hè? een paar weken lang, twee weken lang. Naar de zon geweest. Heb je daar achteraf spijt van? Nou, weet je, ik heb er tot nu toe nog geen spijt van. Ik ben er denk ik heel blij omdat dat ik het nu gedaan heb. En uh, wat het nu met me doet, dat is... na. Nou, ik denk dat het, dat het zoeken er misschien wel een beetje van komt dat ik het ritme een beetje kwijt ben. Maar het was wel extreem lekker om even naar de zon te gaan. Maar misschien voor volgend jaar toch iets minder lang. En dan iets sneller weer op het ijs. Dat je gewoon uh, iets sneller je ritme weer pakt. Je zat in de tiende rit hè, na de vorige dweil. Dus vlak, vlak voor deze dweil. Um... Hoe was het ijs? Hoe lag het ijs erbij? Op het zicht slag, uh, sloeg het een beetje wit uit. Ja, nou, dat heb je denk ik goed gezien. Ik dacht wel, nou, ik ga me er absoluut niet druk om maken. Maar ik keek naar Rit 7, toen deed ik mijn schaats aan en toen dacht ik, hé, hey, hij glimt echt nog bijzonder goed. En toen echt, met dat ik erop stap, toen dacht ik, hé, hey, hij wordt dof. En ja, je weet niet hoe, hoeveel het scheelt, maar ik denk wel dat het lekkerder is als je op iets gladder ijs rijdt. Dat nu 15 in het klassement. bent, er komen nog twee ritten hierna, dus even een beetje koffie kijken. Maar wat voor perspectieven heb jij nog, dit toernooi? Wat voor vandaag, aan het eind van deze dag? Wat voor, ja, precies, wat voor perspectieven heb je morgen nog? Nou, ik durf het niet zo goed te zeggen. Er moeten nog, uh, nog een paar rijen nu, wat je zegt. En morgen is er 1500 meter. En dan de vijf, en dan kunnen we zien waar we staan aan het eind. het is nog een beetje moeilijk. Ik heb het niet zo goed in mijn hoofd zitten, dus ik weet niet welke mensen er nog echt kunnen gaan zakken naar een uh, 5 kilometer bijvoorbeeld. Of, of juist nog heel erg kunnen stijgen met de 1500 meter. Maar ik vind het een beetje moeilijk. Eerst maar even rustig. Ja. Linda de Vries, dankjewel. Dankjewel. Ja, Linda de Vries bij uh, Steven Dalenbouts op het uh, middenterrein. Dit gesprek heeft zoveel vragen bij mij uh, in mijn hoofd. Ja, maar bij mij ook. Ik mag even aan je voorleggen. Ja, het is een beetje moeilijk allemaal uh, volgens mij. Nou ja... Ze zegt eerst dat ze zich niet druk maakt over het ijs... maar vervolgens beschrijft ze heel erg hoe ze ziet hoe het ijs verandert. Ja, dus... dus maak je je druk om, dacht ik. Dat nou, dan dan heeft het toch wel invloed. Je ziet het doffer worden. Oh, shit, doffer. Nou ja, oké. Okay. Niet over piepen. Nou, dat zal wel. Dat je hebt allemaal aantekeningen gemaakt. Zie je? Ja, ja. ja nou, ik heb, ze, ze heeft het over uh, dat ze op het randje zit... vanwege ontstekingen in de oren en in de mond. Ja, en ze voelt zich fysiek helemaal fit. En ze denkt niet dat het fysiek is... maar je lichaam gaat niet zomaar ontstekingen krijgen. Dus is dat heel paradoxaal. Dat klinkt bijna van, ik hou mezelf maar voor, het voor de gek... want ja, ik ben twee weken in de zon geweest, vond ik eigenlijk wel lekker... maar toch wil ik de volgende keer ietsje minder lang om met dit ritme op te pakken... en ik voel me fysiek fit. Maar ik denk ook niet dat het fysiek is... maar ik heb wel ontstekingen aan mijn mond en mijn oren. Ja, een lichaam wat fit is, wat klaar is om te strijden, is niet ziek... heeft geen ontsteking, is superfit, dat knalt er gewoon doorheen. Dus ik denk dat ze inderdaad niet op het randje is. Ze is er al overheen. Ze is er al overheen. En, ja. dat, en, en dan is het, dat is het positief. Ze probeert zichzelf natuurlijk groot te houden. Nou, er is niks aan de hand en ik voel me op zich wel goed. Maar als je heel reëel kijkt, je lichaam geeft al signaal dat je minder goed bent. Dus Ik herken dat ook wel, dat je jezelf heel positief blijft toespreken. Ah, ik voel me op zich wel goed en het gaat ook wel lekker. De ene dag wat minder, de andere dag wat, wat beter. Dan ben je dus nu niet in vorm. En dat, ja, ik, ik vind dat eigenlijk jammer om te horen. Want uiteindelijk gun je iedereen dat ze gewoon lekker knallend op het, op het EK staat. Dus ik, ik denk dat ze over het randje is. Ja, want ze zegt ook, uh, van, het is erg wisselvallig. Ja. En ik weet niet waar het aan ligt. We zijn wel aan het kijken. Misschien is het dat, misschien is het zus, misschien is het zo. Dat is natuurlijk al funest voor een sporter. Ja, dan, dan ga je je kopje beter met andere dingen Dan alleen... ben je met andere dingen bezig. Dan is, het, dan is het echt niet alleen een fysiek aspect. Dan twijfel je over jezelf. Wat heel, heel logisch is als sporter. En is het inderdaad, zoals het zelf omschrijft, een beetje moeilijk. Dan weet je niet waar het in zit. Maar dat is natuurlijk niet het vertrouwen waarmee je op het ijs stapt. Want iedereen die wint vorige week weer World Cup. Sven die rijdt iedereen aan pijn. die lacht zich kapot. Nou ja. Het zal wel goed kan, als iets minder is, is het nog steeds goed. En zij is maar zoekende. Ja. En is ze twee weken van het ijs af geweest? Is dat dan de reden? Je weet het niet. Ja, ja. goed. Um, nou, Irene Wüste deed het in ieder geval uh, uh, geweldig. Ze zal vol zelfvertrouwen zitten. Steven Dalemoud, die kan het aan de vragen. Ja, Irene, je zei na de 500 meter. Het is hoop op een waanzinnige drie kilometer. Is dat gelukt? Ja, weet nog niet. Hè. Dat is uh, raar van dit maar Moet even afwachten nog. Er zijn nog twee ritjes. en... Uh... De jaren reed natuurlijk in zo ook heel erg sterk, dus, uh, kan, uh, ja, het was voor mij gewoon een oké okay race. En, uh, ja, het was niet waanzinnig, maar het was wel goed en uh, ja, het is nu even afwachten. Heb je dan ook die tijd uit Heerenveen in gedachten op het EK 401? Nou ja, ja, Je weet het toch niet, je weet niet precies hoe de omstandigheden toen waren en hoe ze nu zijn. En, uh, ik denk dat het voor nu een goede race is, maar we zullen het ook zien. Hoe waren de omstandigheden? Je zei, uh, je, zei je zat vlak voor de twijl, hè? Tien ritten waren er al geweest, de tiende rit. Het ijs sloeg een beetje wit uit. Hoe voelde je dat zelf? Ja, nee, ja daar ben ik niet mee bezig. Ik ben bezig met mijn rit en wat ik moet doen technisch om zo goed mogelijk te rijden. En uh, ik denk dat dat wel is gelukt. Je reed, je reed samen, je reed, je reed tegen Linda de Vries. Was daar nog enige teamtactiek bij? Nee, ik denk dat we gewoon allebei ons eigen dingen deden. Uh, je focus op je eigen ding en op je eigen race. Want ja, als je met elkaar gaat rijden, dat werkt nu toch niet. Nesbit reed voor jou, hè? Uh, ja... Wat dacht je van haar tijd? Ja, die viel tegen. Ja, ja Die viel heel hard tegen. Maar ja. Ja, dus dacht jij van nou, dat nou. gaat, dan gaat het lekker zo? Nou ja, nee, je, moet, uh, je, je ziet 4.18 in de split second en dan denk je van oh, dat is niet hard. Maar ja, een seconde later ben je ook weer bezig met, uh, met je eigen race. Dus uh, ja, zoveel tijd denk je daar niet over na. Je zei al, een, een raar schema hier. Nu in het weil dan Diana Valkenburg nog. Uh, nog twee ritten. Wat vind je daarvan? Ja, uh, ik vind of je moet na zesde ritten dweilen of je moet na twaalf ritten dweilen. Maar het heeft iets met tv te maken, geloof ik. Jouw oordeel over jezelf, over jouw toernooi na de eerste dag? Ja, uh, twee degelijk goede afstanden zonder fouten te maken. Dus op daar dag twee. Goed, dat was één rust. Uh, Jochem, heel kort. Uit, Hoe anders is het als je haar hoort? Ja, ik zag het uh, ijs al wit uitstaan. Maar je denkt, nou oh ja, we gaan gewoon rijden we gaan gewoon en een goede race rijden. Ja. En de, de laatste zin is misschien wel het meest uh, pakkend. Um, ik heb gewoon twee goede races gereden zonder fouten. En dat is waar het bij een on onruimtendoor wel om draait. Ja, goed, duidelijk. U begrijpt dat we in de duel zitten. En dat we zo uh, na de laatste twee ritten op de drie kilometer bij de vrouwen gaan. Perstijn, Valkenburg, Gozumi tegen Shikova. Zometeen in dit theater na het NOS-nieuws van half vijf. Radio 1: Het NOS-journaal. Pakistan zijn bij een bomaanslag bijna 50 doden gevallen. Volgens de Pakistanse politie ontplofte de bom op een groentemarkt in een Sietische wijk in Quetta. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Politie denkt dat Soenitische extremisten erachter zitten.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 Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. En daarvoor is hier Gerrit Het is vrijwel overal bewolkt, hoewel er op sommige plaatsen een gat in de bewolking valt. En verder is het op veel plaatsen nevelig of mistig. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en enkele opklaringen. De plaatsen ontstaat mist en de temperatuur daalt naar 3 tot 0 graden. En er staat een zwakke, veranderlijke wind. Morgen begint de dag mistig en bewolkt. Het blijft droog en in de middag breekt de zon af en toe door. De temperatuur loopt op naar 4 graden in het noordoosten tot 7 in het zuidwesten. En wind is er nauwelijks niet meer dan zwakwinkelig 2 en de wind draait naar het oosten. Namorgen blijft het droog en het wordt ook weer wat kouder. Overdag gaat de temperatuur naar een graad of 5. S'nachts vriest het meest licht. In de tweede helft van volgende week lokaal ook matige vorst en een aanwakkerende oostenwind. Gerrit Hiemstra zou zeggen dat de temperatuur langzaam weer richting 12 graden ging. Maar uh, we, we, gaan, we gaan de andere kant weer op. Goed, ja, uh, af, hier, da <coughs> daar houden andere mensen dan weer van. Uh, Sebastian, hoe lang nog ja. moeten wij wachten voor die laatste uh, twee uh, ritten? Uh, 3,5 minuten ongeveer, want we gaan om 16.36 verder. En volgens mij is het nu uh, 16.32 uur 32 op dit moment... Uh, uh, ...in uh, Hamer. En uh, daar gaan we dus over een uh, nah, dikke drie minuten verder. Met die drie kilometer Eerst Perstein tegen Valkenburg... ...die 4-0-2-88 moet rijden om wüst voorbij te gaan in het algemeen klassement. Dat moet ze wel heel erg boven zichzelf uit gaan stijgen. Maar wie weet, wie weet, wie weet... ...de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En in de laatste rit Masako Hozumi... Tegen Jekaterina, Shikova, Hozumi, uh, 23ste op de 500 meter. 5e. Dus wellicht dat de Russin wel een uh, mooi toernooi ook uh, kan gerijden. Valkenburg neemt er dadelijk op tegen Perstijn. De nummer 15 van de 500 meter. En uh, zei Gerrit Hiemstra net dat het uh, weer kouder werd. Toen zag ik alweer de twinkeling in de ogen van Erwin Wendemars... die gisteravond tijdens het DNA aan tafel nog altijd riep... het kan nog, het kan nog, hij kan nog. Ja, nee, dat ja, hij nee, komt ja, het gaat niet meer gebeuren. Nee, maar wat ik wil even o iets heel anders zeggen... Oh. Oh. want ik kijk even voor mij en ik zie daar echt een prachtige spiegel liggen. Prachtige ijsbaan, mooi gedweld ijs. Het ijs glimt weer, het is helemaal niet dof. Dus er ligt zomaar echt een prachtbaan voor Diana Valkenburg. Heb je niet de verleiding om je schaatsen aan te trekken? Ik je gisteren heb gisteren al gedaan. Ik heb gisteren geschaatst. Oh, oh. oké. Okay. Goed. Die buurt wel. Ja. Stevie Wonder en Yes To Me, Yes to You en Yesterday Day. Nou, het is zes uh, over half vijf. Dat heeft de regisseur Peter ja. Landjes uitstekend geregeld... dat dan uh, Stevie van der is met zingen. Ik hoor de roffel, dus ik mag aannemen dat ze klaar zijn voor de start. Zeker weten Diana Valkenburg en Claudia Pechstein. Valkenburg, 7 op de 500 meter. Goed gedaan, 39, 77, goede tijd. 4 0, 2, dat zou wat zijn zeg, als ze dat rijdt. Dan zit ze maar 44 honderdste boven haar persoonlijk record... Dat ze reed in februari 2011 in Calgary. En dan zou ze veel sneller zijn dan bij de Wereldbeker in Colonna. Maar goed, we zeiden het eerder. Wie weet kan Diana Valkenburg op deze drie kilometer wel boven zichzelf uitstijgen. En iedereen wust voorbij gaan in het uh, algemeen klassement. Ze rijdt tegen de winnares van die wereldbekerwedstrijd in Kolomna op de drie kilometer. Claudia Perstijn. Maar we weten dus van Perstijn dat ze niet helemaal fit is. Ze werd ook vijftiende slechts op de 500 meter in 40, 68. Maar Perstijn neemt wel het voortouw in de eerste 200 meter van deze drie kilometer. Waar Valkenburg op zoek is naar het ritme in die eerste 400 meter. Die eerste 400 meter heeft ze nu afgelegd. Want ze gaat aan de overzijde aan het einde van de kruising de binnenbocht in. Hoe goed die uh, arm uh, los uh, nog altijd van de rug. Dan weer het rechte eind op. Even kijken. Perstijn Darmen beide op de rug. En Valkenburg houdt die rechte arm van de rug af. En heeft nu het initiatief overgenomen. De eerste volle ronde, Erben, van Diana Valkenburg. Gaat in 32,3 seconden. Dat is een behoorlijke bescheiden opening. Want de opening was ook al... 20.7 en dan 32.3 dan dan leven ze meteen al behoorlijk in op het schema van Irene Ust. En die reed toch een heel mooi vlak schema. Dus hem zal de volgende ronde wel iets moeten versnellen... dat ze bij die tijd van Irene Wust in de buurt willen komen. Diana Valkenburg, de nummer 3 van het Europees kampioenschap Allround. De nummer 3 ook van het Nederlands kampioenschap Allround. Heeft uh, nu al flinke afstand genomen van Perstijn. Kan als een moeilijke kruising gaan worden als de dames niet oppassen. 32-3 in deze ronde voor uh, Diana Valkenburg. Dat is mooi, dat is dezelfde rondetijd als de ronde daarvoor. En wat zal ruim, ruim, ruim voor Claudia Perstein langs er. Daar uh, kunnen nog wel uh, drie, vier schaatsers tussen zo'n dat verschil op de kruising. En dan gaat Valkenburg aan de overzijde de binnenbocht weer in. En schaat ze daar goed doorheen. Is het uitversnellen geblazen dadelijk. dus kijk of ze voor de derde keer een rondje 32-3 kan rijden. Als ze op weg is naar de 1400 meter. Irene Wust had hier 1.54.35. Hier is Diana Valkenburg in 1.57.34. Bijna drie seconden langzamer. Maar een versnelling. Ja, wel een versnelling. En die heeft ze ook nodig. Hoor. Want in dezezelfde ronde versnelde namelijk Irene Wust ook. Reeds nog een ronde 31.3. En zij rijdt de ronde 31 ja, maar ik denk wel dat Diana Valkenburg het nu ook vol kan houden. Die, die ziet het aan haar nu ook. Ze rijdt nu de buitenbocht. En ze heeft behoorlijk energie. Energie betekent dus dat ze het ritme lekker omhoog gooit. Ze rijdt dynamisch. Het, is nog, het ziet er nog vrij fris uit. En dat zal ik moeten hoor, want ze heeft een behoorlijke achterstand op de tijd van Irene Wust. Na 1800 meter is het 2 seconden en 6800ste En het kijkers slaat op de rondetijd van Erben Wennemars. Van, van Diana Valkenburg. Geroepen door Erben Wennemars. want ze rijdt drie tiende sneller. Dan de ronde hier voorafgaand. En dus loopt ze ietsje in ten opzichte van Irene Wust. Ze pakt in de afgelopen ronde drie tiende van een seconde. En Wust ging in deze ronde tussen de 1800 meter en de 2200 meter. Naar de 32. Ze dus reed toen de ronde 32-2. Wat gaat Diana Valkenburg daar tegenover stellen? Het ziet er nog altijd goed geconcentreerd. En technisch best aardig uit door bij Valkenburg. 2200 meter. Hier is die passage. 32-1. Dan pakt ze een tiende ten opzichte van Irene Wust. Dat is natuurlijk ietsje te weinig. En levert ze een halve seconde in ten opzichte van haar vorige ronde tijd. Terwijl Claudia Perstijn met de martelgang bezig is. Ja, ze is nog steeds 2,6 seconden achter op de tussentijd van Irene Buus. Nu komen natuurlijk wel de slechte rondes van Irene Buus. 33-1 en een slotronde van 33-7. En het ziet er nog wel steeds goed uit hoor, van Diane. Maar ik heb niet het gevoel dat ze nog twee rondjes 31 hier achteraan gaat rijden. Laatste ronde gaat Diane Valkenburg in de nummer, drie, de nummer drie dus van het Europees kampioenschap. 32, 8 nu in deze ronde. Dan pakt ze wel drie tiende, maar ze kijkt nog altijd tegen een achterstand van meer dan twee seconden aan. Ten opzichte van Irene Wust bij het ingaan van die laatste ronde gaat ze dus ook niet aan die 4 of 5. 41 komen gaat Wust gewoon als leider nog altijd blijven staan op het, op het, op het scorebord hier. Hier in de Hamer. En we twijfelen er ook niet meer aan dat dat na de laatste rit anders zal zijn. Daar komt Diana de Valkenburg uit de laatste bocht gereden. De nummer drie, dus van TK. Zou wel eens de nummer twee van dit toernooi kunnen gaan worden. Als ze morgen zo rijdt zoals ze vandaag rijdt. Want ze rijdt op deze drie kilometer in ieder geval de tweede tijd tot nu toe. Met 4-0-8-12. Staat ermee ook tweede in het klassement na de eerste dag. Met nog één rit te gaan op deze drie kilometer. En Perstijn kunnen we wel afschrijven. 4-15-87. Na die vijftiende plaats op de drie kilometer staat ze nu al 11 met nog uh, één rit te gaan. Op de 3 kilometer, ja, niet fit. Had Perza niet wel moeten rijden, Erwin? Nou, nah, dat, dat denk ik niet. Maar ja, goed, ze, uh, als ze niet rijdt. Maar maakt uit, ik ben blij dat ze rijdt. Want het is in ieder geval een grote naam en die wil je altijd zien graag op een, op een, op een, op een WK. Diana Valkenburg nog eventjes hè. Ja, slotte 34 1 Dat is natuurlijk niet goed, hè? Dat is niet goed. Daar zag je ook inderdaad dat ze weer behoorlijk omhoog kwam met haar lichaam. En dat het meer stappen werd zoals het wel eens vaker werd in het verleden bij Diane Valkenburg. Nog één rit te gaan tussen de Russin Yekaterina Shikova, 27 jaar uit Sint-Petersburg. Ja, mogen we nog niet helemaal uitvlakken hoor. Zij werd de vijfde op de 500 meter in 39,57. En als je even kijkt naar de drie kilometers van uh, Chicova. Ja, ze heeft 407, staan. Ook van die wereldbeker in uh, Colonna. Dat is ook uh, uh, de enige keer dat ze een wereldbeker reed in uh, de World Cups dit seizoen. En ze werd twaalfde op de drie kilometer tijdens het Europees kampioenschap. Dus dat is dan weer een stukje minder goed. Rijdt tegen Masako Hozumi. Die bij het vorige wereldkampioenschap allround hier in uh, Hamar Trouwens zes keer. Is de, of dit is de zesde keer dat er een WK allround voor de vrouw in Hamer wordt gehouden. Bij de Keer. In 2009 werd Hozumi vierde en dachten we, hé, hey, er is een Japanse die ze gaat mengen in de strijd. Maar dat heeft ze daarna niet meer uh, kunnen herhalen, dat goede WK van toen. Want sindsdien werd ze 22 e en 11 e op de WK's die volgden. Hozumi neemt wel het voortouw in deze race tegen die Jekaterine shikova Ja, 20-6 om 20-7, uh, nou, dat is een keurige opening voor, voor deze dames. En als we nog even kijken naar die race van Diara Volkenburg in vergelijking met de race van Irene Wust. We hebben ons heel veel druk, heel veel druk gemaakt over de, de dwelpauzes. Of we nou veel effecten hebben. Maar het gat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde wat het gat ook was een week geleden. Dus um, of nog het nog wel is ja of nee, of het erin aangeslagen is ja of nee. Ik denk dat het weinig uitgemaakt heeft. En dat gewoon degene die de beste is, dat is gewoon Irene Wust. Die, die, die staat ook na dag 1 gewoon aan de leiding. En heeft de voorsprong van 2 seconden en 62 honderdste op Valkenburg... morgen op de 1500 meter. Nadelijk komen dus de dames van deze laatste rit... die bezig is nog ergens in dat klassement erbij. Maar voorlopig moeten we nog maar eens kijken... of uh, Sikova Valkenburg van die tweede plaats af kan houden. Want het verschil, de achterstand van Sikova op Hozumi... is al behoorlijk groot, zeg. Na een kilometer komt Hozumi door in 1.2380. Is een rondetijd van 31.7, volgt naar een rondetijd van 31.3. We hebben Zoen in het verleden wel eens vaak snel zien open op de drie kilometer om vervolgens behoorlijk in elkaar te klappen in deel 2 van de drie kilometer. Maar voorlopig is het een Japanse sneltrein. Dat weet je ook alweer. Die, die Sheng Hansen of iets dergelijks. is beetje de, een kwantie, ja. Ja. ja, inderdaad. Ja. Dat is, uh, die gaat inderdaad heel snel. Maar ik vind het wel leuk hoor, die, die, die Japanse. Want ze vindt er inderdaad vol in. Want ze reed in de voorronde reed zo even ter vergelijking met Irene Buus. reed zo'n tiende sneller in de rondetijd dan dat Irene Wüst reed. En nu rijdt ze dan wel meteen al een rondje 32-1. En dan gaan we hier denk ik een ouderwetse kamikaze actie zien. <tie> ze gaat waarschijnlijk helemaal wel stuk zo aan het eind. En er zit nog wel heel veel energie in. Het, het, het ritme is hoog. Ze heeft een heel hoog bewegingsritme. Waardoor ze wel gewoon zorgen dat er een beetje doorbloeding blijft in haar, in haar, in haar blijft. Dus kan ze in ieder geval nog een beetje doorstappen in die laatste ronde straks. Maar uh, ze zal in ieder geval niet sneller gaan rijden dan iedereen Buust. Komt uh, in de buitenbaan uit helemaal bij het uitrijden van de binnenbocht. Als waren het een uh, Japanse sprinter. Die de 500 meter aan het rijden is, op tijd weer teruggekeerd in uh, haar eigen baan, drie rondjes nog te gaan, 228, 97, 32, 9 voor uh, Ozumi, terwijl uh, Sikova behoorlijk ver achter rijdt, uh, nog op de baan, maar in de ronde wel ietsje sneller was. Nou. Wat voor haar een 32, 1 rijdt dus 18de sneller dan Ozumi de afgelopen ronde en versnelt ook ten opzichte van haar rondes daarvoor die Shikova. Ja, inderdaad. En zij rijdt mooi, hoor. Ze is echt een mooie, ja, die mooie russische slag, waarbij je een mooie, het lichaam laag, grote zware klappen. Zij gaat deze rit zo om, ondanks dat ze nog 10 meter achter ligt, gaat ze deze rit echt wel winnen. Want ze rijdt een prachtige rondtijd hiervoor. En nu weer, hè, ronde 32. 2, en dan rijdt ze gewoon dezelfde rondetijd als dat. Iedereen Wüst rijdt uh, op dezelfde fase van de, van de race. Maar Wüst hoeft zich geen zorgen te maken. Want uh, Ozumi en Shikova zijn allebei zo rond de 4 seconden langzamer dan Ireen wust was. Met uh, nog twee ronden uh, te gaan. En Shikova is inmiddels voorbij gegaan aan Ozumi. Rijdt dan wel eens waar in de buitenbocht. Als ze naar links zou kijken ziet ze dat zwart met uh, gouden pak van de Japanse Ozumi wel in de buurt komen. ietsje, Maar lang niet meer bij de in de buurt. Dus Shikova als leider in deze rit de laatste ronde in. 32-4, 2 ...in de verval, maar ten opzichte van de laatste ronde ja. bij het ingaan van die laatste ronde. En dan gaat ze gewoon sneller rijden dan Diana Valkenburg. En op de 500 meter is ze ook al sneller. Dus hier staat gewoon de nieuwe nummer 2 van het klassement. Uh, rijdt hier gewoon naar de laatste binnenbocht toe en gaat hier een fantastische einde uit rijden. Ja, en dan uh, rijdt ze inderdaad een, een goede 3 kilometer... Wat ze dus eerder bij het Europees kampioenschap, Olaan Tunerenveen, niet voor elkaar kreeg. Toen dus slechts twaalfde op de drie kilometer. Dat uh, doet Sjikova nu wel. Persoonlijk record 407-36. Komt ze ook nog best redelijk bij in de buurt. Zo -in. Het wordt 408-74. Mooie vlakke drie kilometer van haar gezien. En Nozumi ging zoals ze dat in schaatsstemmen dan zeggen: op een hoop. In de laatste ronde, 35-0. Is haar slotronde eindigd in 4 Dat betekent dat Irene Wust de drie kilometer wint voor Diane Valkenburg. En de Norens. We zijn blij, want Ida Njatoen wordt derde op de drie kilometer. Net voor Jekaterina Shikova. Shikova kwam nog in de buurt in de slotronde, maar komt een tiende tekort. Om in ieder geval een afstandsmedaille over te houden aan deze drie kilometer. Die medaille gaat naar uh, Ida Njatoen. Maar in het klassement, na de eerste dag, leidt Irene Wust met een groot verschil van 2 seconden en 33 honderdste naar Jekaterina Shikova toe. De Russin, die we dus net hebben zien rijden, staat op de tweede plaats. Net voor Diana Valkenburg, onderlinge verschil daar. Is 29 honderdste van een seconde in het voordeel van Jekaterina Shikova. Uh, Volkenburg dus derde na de eerste dag. toen staat op de vierde plaats. Doet gewoon heel netjes mee in het klassement. Nesbit gezakt naar de vijfde plaats om meer dan vier seconden. Net voor Dimitrieva, Linda de Vries opgeklommen. Dat dan wel. Na een matige 500 meter naar de zevende plaats. Lotte van Beek is negende na de eerste dag van het wereldkampioenschap. Waar iedereen wust al een deel van de vlag kan uit gaan hangen. Want zij leidt met een heel groot verschil. Uh, van 2,33 seconden op Jekaterine Sikova. En Sikova kan dan wel goede 1500 meters rijden. Maar ja, Irene Wüst is daar ook gewoon hartstikke goed in. Niet voor niets. Uh, Olympisch kampioene. Vorige week won ze nog eens met overmacht in Insel de 1500 meter. Ik zou me geen zorgen maken als, het, uh, als ik Irene Wüst was over het verloop van dit toernooi. Ze heeft de teugels stevig in handen. Jochem Uithagen. Grootste verrassing misschien wel die Chicovaar. Met name ja, de laatste paar ronden die ze er nog even uitpersten. Ja, maar het is een van de weinige dames die uh, samen met... eigenlijk met name uh, Jekaterina Chicovaar... die zegt van ik rij gewoon een hele vlakke race 32 is uh, achter elkaar... Dat vind, ik, dat vind ik mooi om te zien. Want we weten ook dat zij in de behoorlijke 500 meter al heeft gereden. En dat ze ook een goede 500 kan rijden. Dus ik vind het leuk. want dan zou ik zeggen dat zou weer een nieuwe eh, dame kunnen zijn. Eh, al middels 27 jaar oud. Maar die gewoon wel weer wat oraal mee kan gaan doen. Ja. En dat hebben we wel nodig hoor. Ja. Claudia Perstijn valt inderdaad uh, tegen. Ik heb altijd begrepen dat je niet moet gaan topsporten als je koorts hebt. Nee, dat, is, uh, dat kan op levensgevaarlijk, je hart gevaarlijk. Dat is levensgevaarlijk. Uh, misschien uh, hebben er nog uh, mogelijkheden rond marketing, acties, sponsoring, dat ze graag oh. wil starten vanwege bonussen. Maar ik, de, ik kan nu ook een briefje geven, die gaat morgen geen 1500 meter rijden. Nee, gezondheidstechnisch gezien uh, misschien ook het het er er wel verstandig. Dat lijkt en me en wel. Ze piept wel vaker, maar in dit geval ze laat ze ook zien dat ze niet echt beter kan nu. Dus de, ze had het gewoon niet moeten starten, denk ik. Nee. Dit op zich. Uh, Diana Valkenburg, uh, derde nu. Uh, is dit wat je van haar had verwacht? Uh, ja, ik denk dat ze hier gewoon laat zien wat ze kan doen. Ze rijdt er prima, drie kilometer. Tweede, twee, uh, ruim, bijna drie seconden achter op een uh, wust. Ja, inderdaad, in ja. 2,71. Nou, dat is op zich, als je het vergelijkt met de eerdere races, is dat een beetje het verschil wat ze maakt. We hadden natuurlijk de discussie over dit wel, zou het in de voordeel-nadeel zijn. Ik denk wat Erban aangaf dat het uiteindelijk niet zo heel veel verschil heeft gemaakt. Uh, nee, maar die is gewoon een prima race heeft gegeven. Ook weer zie je wel bij haar, die aan de laatste ronde is altijd toch lastig. Uh, een stukje meer verval dan, uh, dan menig andere schaatsrijders. Nee, maar ze, ze mag volgens mij hartstikke tevreden zijn... met hoe ze hier heeft gereden. En ze zal verbaasd zijn dat ze geen tweede staat... maar omdat dat komt door de onderzoekers Chico Chicova die ertussen staat. Nou is het zo dat we van tevoren eigenlijk al... Uh, een medaille om de nek van Wust en Kramer hebben gehangen. Dat kunnen we misschien met Wust nu inderdaad wel doen... Maar de spanning zit natuurlijk wel enorm in uh, dat die enorme groep die erachter zit. Hè? Ja. Binnen wat is het? Anderhalve seconde ongeveer? Twee seconden? Van nummer twee tot en met. Nummer twee tot en met zes zit binnen half zes, zeventiende van een seconde. Waarvan ik wel durf te zeggen dat Christine Nesbit, als je met name kijkt ook naar een vijf kilometer straks, uh, ik moet er nog maar even zien of ze, of ze zich daarvoor geplaatst of dat ze hem überhaupt wil gaan rijden. Uh, je krijgt natuurlijk dan op een gegeven moment de belangen van... hoe gaan we de werelddelen met hun startbewijs om? Iets, dan zijn we al een paar stappen verder. Hoezo? Hoe zit dat dan? Nou, er wordt altijd gekeken van welk werelddeel krijgt hoeveel startbewijs... aan de hand van de uitslag van een WK. Dus het is soms best wel belangrijk om de laatste afstand te halen. Dus, ah. dus dat, dat speelt soms ook nog mee. Nee, maar het is in dat opzicht... Uh, ach, de achterhoede is veel spannender dan voorin. Uh, dank u wel, mevrouw Wies, wat dat betreft. Nou, ja, zo is het. We gaan het morgen, we gaan het morgen zien. We gaan uh, straks ook nog even vooruitkijken naar de laatste afstand van vandaag. De 5000 meter uh, van de mannen, ook dat belooft weer een spektakelstuk te worden. De Lange en We're All right. Vijf voor vijf. Zometeen om vijf uur een uh, Radio 1 genaal wordt weer even bijgeplaat. wat betreft het uh, wereldnieuws... vanzelfsprekend. Um, de vijf kilometer... die uh, uh, staat op punt van beginnen. Laten we even de hoogtepunten eruit halen. Eerst even de dweil. Uh, Naar die, het vijf. Uh, sorry? Naar het vijf komt, komt de 5, Dus ja. het zal zijn rond uh, een uurtje of uh, half... Vijf of half zes volgens mij. Vijf ja. half ja. En daarvoor... Ben jij vooral benieuwd naar uh, Brotka, hè? de winnaar van ja, de 500 meter? de winnaar van de 500 meter en een goede 500 meter man. Ik ben gewoon eens of zo'n jongen het nu voor elkaar krijgt... om een behoorlijke 5 kilometer te rijden... om daarmee uh, de aansluiting te gaan maken om bijvoorbeeld zo'n laatste afstand te halen. Dat, ja. dat vind ik, ik, ik vind het voor mij een beetje het spelletje... om de spannende dingen er ook uit te halen tussen de ritten door. Uh, en ik vind het leuk wat, wat die Noord-Simon-Spieler Nielsen gaat doen. Een jonge gast. Uh, nou, eens kijken wat hij kan doen of hij een PR kan rijden. Hij heeft een persoonlijk record van 6,34 staan... Ik nou, ben gewoon nieuwsgierig. Ik vind dat wel uh, de leuke dingen. En Harald Siloff die ook wel heeft laten zien op het Europees kampioenschap... dat hij aardig mee kan doen. Van wat, wat, wat, ja, wat kan hij op het ogenblik? Ja. 6-17 als persoonlijk record, dus kan een redelijke vijf rijden ook. Erbert en uh, Sebastian in, in Hamar, zijn dat ook de ritten die jullie eruit pakken voor de duel? Ja, we moeten de eerste, eerste blokje, ja. We moeten de ritten toch een beetje doorkomen, hè? Dus moeten we Je, toch uitzitten... een beetje... Je moet een beetje het ook kijken, creëren, hè? Een beetje kijken wat we kunnen creëren. dan, dan vind ik de, de suggesties die Jochem ge, uh, gedaan heeft, uh, nou, ja, best, best wel leuk eigenlijk. We gaan er naar kijken. Over een gunstrijd, uh, uh, Brans Smallebroek, uh, waarschijnlijk niet meer. Die, oh. is, uh, die is ziek. Ja. En die uh, zou zich hebben afgemeld. Staat nog wel in de lotinglijst die ik op het scherm voor mijn neus heb. Maar ik zie hem nog helemaal niet, ook op het middenterrein. De Nederlander in Oostenrijkse dienst, die slechts 21ste werd op de 500 meter. Uh, dus die zou zich hebben afgemeld, dus die kunnen we doorstrepen. Dus dat het zou betekenen dat die Long Soon in de vierde rit ook nog eens alleen moet rijden. De arme uh, Chinees, de nummer 5 van de 500 meter. We zijn inderdaad begonnen inmiddels met uh, Sislak uh, en Singhini uit Polen en Italië in de eerste rit. Uh, speelde geen hoofdrol op de 500 meter. Sieslak werd met 18e, reed wel een persoonlijk record. En Sinjini 23e en voorlaatste met voor Geisreiter die het langzaamste was. Nee, het, de spanning zit natuurlijk vooral in dat uh, tweede blok met Kramer dus voor Bukku. Kramer die uh, 7 seconden uh, goed moet maken op Hoa Bukku in dat algemeen klassement. Dat is veel. Kramer heeft het baanrecord, 6.0974 op zijn naam staan. Reed hij bij het WK in 2009 Dat is ook de snelste tijd ooit gereden, gereden uh, buiten de uh, snelste banen ter wereld in Salt Lake en Calgary, wat wij dan altijd de Laaglandbaan noemen. Uh, uh, dus Erben, Kramer zal ervoor moeten gaan. Kramer zal echt ervoor moeten gaan. En hij heeft ook niet zo'n hele goede 500 meter gereden. Dus ja, je weet het maar nooit, hè. Uh, maar... We willen, ook, we willen natuurlijk ook graag dat het spannend wordt. En dan, ja. uh, dan, dan, dan, dan, dan... Nou, hou je met zulke scenario's berekening. rekening. Maar laten we eerst maar even voor het voor wel. Inderdaad, er zijn inderdaad nog wel een paar leuke rits dus, hoor. Ik ben ook benieuwd naar Dennis Juskoff bijvoorbeeld. He, wat, ja. gaat, wat, gaat, wat gaat hij doen? Uh, Jonathan Koek, met zijn rare 500 meter. Kan hij dan wel een goede 5 kilometer rijden? Dat gaan we dus allemaal zien dadelijk in het uh, eerste blok. 5 kilometer we aanwezig zijn met de eerste rit. Marco Cingini, Roland Sislak. Vuurrennen Christopher Froome heeft de ronde van Omaan gewonnen. De Brit van Team Sky liet zijn leidende positie niet meer in gevaar komen tijdens de laatste etappe. De Spanjaard Alberto Contador eindigde als tweede op een achterstand van 27 seconden. De Australiër Cadell Evans werd derde op 39 seconden. Nasser Boehani won de laatste etappe. De Franse kampioen versloeg in een massasprint de Australiër Matthew Goss en de Amerikaanse nummer 3 Taylor Finney. En uh, bobslayers Edwin van Kalker en Sybren Jansma... die zijn als vijftiende geëindigd uh, op de wereldbekerwedstrijden in Sochi. Nederlandse duo moesten uh, op de Olympische baan ruim 1 seconde toegeven... op het winnende koppel uh, Beet Hefty en Thomas Lamparter uit Zwitserland. Goed, u hoort het tune. Zometeen zoals beloofd het... Uh, Radio 1, NOS Journaal. En dan zijn we terug met uh, tot half zes natuurlijk. Dan hebben we die dwijl En dan hebben we in rit 9 Koen Verwij tegen Rottevel En Sven Kramer tegen Babenko in rit 9. En Bukko tegen Scobrev in rit 10. En nog veel meer. Graag tot zo. NOS langs de lijn. Op één.